Zo zang de gemeente van psalm 118 en daarnet het e zangwerk. God's recht is hoog en dat zeer een sterke recht Doe door haar de wereld leven, hou door haar kracht op volk in stand. Ik zal door het vijand niet sterven, maar leven en dat zeer Waardoor wij zo eind verwerven, elk dot veneer. Doen waar de klaan benieuwd, psalm 118 en daarnet het e zangwerk. Thank you. Ik ben de Heere, uw God, die u uit de Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Zij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zij zult u geen gesneden beugd, nog geen gelijkenis maken. Van het geen boven in de hemel is, nog van het geen onder op de aarde is. Nog van het geen in de wateren onder de aarde is. Zij zult u voor die niet buigen, nog een die Want ik, de Heere, uw God, ben mij voor de God. De meest daad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij aan. En toebarmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mij mijne geboden onderhouden. Zij zullen de naam des Heeren in uw kop niet eigenlijk gebruiken. Want de is zal niet onschuldig houden die de naam eigenlijk gebruiken. Gedenk dan, ze dat, dat die mij Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat, de zevende dag. Dan zult gij geen werk doen, want hij nog uw doen, nog uw doen, nog uw noch nog uw dienstmaat, nog uw zee, nog uw doen, die, die in doen, nog is. Want in zes dagen nog de Heer nog hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat doen, nog is, en nog rust doen, nog Daarom zegen dit de Heere den Sabada en Heilige dit en Zelf. Heer, uw vader en uw moeder, dat uwe dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Zij zult niet doorslaan. Zij zult niet uitbreken. Zij zult niet stelen. Zij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Zij zult niet begeren uw dus snaastenheid. Zij zult niet begeren uw dus brood. ...nog zingen dienstknecht... ...nog zingen dienstmaat... ...nog zingen om... ...nog zingen negenties... ...nog iets... ...dat is naast in het. Vervolgens vragen wij ze wijde aandacht... ...voor dat u deze uitgegeven woord... ...het welke hoogte tegen kunt vinden... ...in openbaring negenties... Wij noemen niet openbaring negenties. En na deze hoorde ik... ...als een grote stem... ...een grote stare in de hemel... ...zeggende... Alleluia. De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zijn de Heren, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde gedorven heeft met haar hoererij. En hij het bloed zijn dienaren van haar hand gebroken is, En zij zeiden van tweede malen, halleluja en haar rood gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de vier dieren dienen neder en aanbaden God, die op de troon zat, zeggende, Amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende, Loof onze God, zij al zijn dienstknechten en gij die hem breed, beiden, klein en groot. En ik hoorde als een stem een grote scharen, en als een stem veeler wateren. En al die stemmen van de sterke donderslagen zeggen de halleluja. Van de heer, de almachtige God, die als koning geheerd. laat ons blijde zijn en brug bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich stallen bereikt. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn was. Want dit zijn lijnbaan zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des land. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden God. En ik viel neder voor zijn voeten om hen te aanbidden. En hij zeide tot mij, zie dat zij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broeder. Die de getuigenis van Jezus hebben. aan tot. Want de getuigenis van Jezus, van Jezus. is de geest, de profetie. En ik zag de hemel open En ziet een wit paard. En die op dezelfde zat was genaamd, getrouwd. En waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn de ogen waren als een vlamvuur. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeders. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan mijzelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed gewerkt was. En zijn naam wordt genoemd het Boodschap. En de Heerlegers in de hemel volgden hem op witte paden, gekleed met wit en rein fijn was. En uit zijn mond ging een scherp gebaar, omdat hij daarmee de heidenis lagen zou. En hij zeide. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt een wijnsperf bak van de wijn des torens en de gramschap des almachtigen God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij zijn naam geschreven. Koning der koningen en heere der heren. En ik zag een engel staan in de zon. En hij riep met een grote stem zeggen dit ze, tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen, Kom herwaard en vergadert u tot het avondmaal des groten God opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten overduizend en het vlees der sterken en het vlees der sparen en dergenen die erop zitten en het vlees van alle vrije en dienstknechten en kleinen en groot en ik zag het beest en de koningen de raden en hun heilige vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heiligens en het beest werd gegrepen en met hetzelfde de falsche profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van dezelfde gedaan had door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen had, en die dezelfde beest aanbaden deze twee zijn leven te worpen. in de voelde vuur die met zilver brand en de overige werden gedood met het zwaard schenen die op het paard zat welke, welke, het welke uit zijn mond ging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees, zodat Onze hulpen zij in de naam der Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en warmhartigheid.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 en 60 vers 1, 16 en 17 Heer zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haakens zwijt en zijt verjaagd, verstrooid doorzucht, hoe trots zijn aan het wezen hij zal voor zijn ontzaglijk oog, als zitten in de vlucht, gij zult hem daar geen glans verschijnt, als rook en dam, die rat verdwijnt, verdrijven en doen dood. Goddeloze volk wordt haast het zal voor joog vergaan als wat, dat smelt vergroeiende kool. Wat er verder wordt vers 1, 16 en 17, psalm 68. zeer merkwaardig gedenkt heeft. Als hij zegt gedenkt aan de vrouw van Lot. Dat wijst ons terug tot de historie in Genesis ons vermeld. Lot woonde eerst bij Sodom. Daarna, en hij had het zelf gekozen, komt hij in Sodom. En tenslotte zat hij in de poort. Je ziet het, steeds verder gleed je af. En ik twijfelde niet aan, of lot de mens was die genade had. Want Peter beschrijft hem, dat hij zijn rechtvaardige ziel, dag op dag kwelt, bij het zien en horen van de ongerechtigheid van Zuldom en Gomorra. En toch hij gleed dat hij in de poort had. Als het nou zo gaat met de mens die genade heeft, hoe moet het dan gaan met de mensen die zonder genaamd Die gelijk toch veel vlugger, niet naar de poort, maar naar de afgrond, als God niet ingrijpt. En God grijpt soms zo plotseling in. En dan denken de mensen allereerst aan een atoombom. Dat is het eerste wat ze denken van gassen. Maar u heb deze week een hoor in Spanje. Dat het ook van een gaf tankauto kan komen. Op het ogenblik 161 doden. zijn. Zegt ons dat niet? Ik ben er stil van worden. Allemaal voor God terug naar gekomen. En hoeveel, ik kan dat niet beoordelen, goddraad, hoeveel zullen er we weten geboren zijn geweest. Zou het toch niet meer moeten worden? Of grijp er niets meer in? Ja, maar dat was toch een zaak die bij de mensen gebeurd, dat kwam toch niet rechtstreeks van de hemel. Het was toch geen olie, Nee, dat was het niet. Maar dan denk ik dat er nog eens zijn mag opmerken was. Maar ik geloof toch dat God alle dingen op de wereld ziet. God God werkte zonder nooit. Dan zou hij vernietigen. Want hij is terrein genoeg dat u het kwade zou kunnen afgaan. Dat kan. Maar het goede dat werkt u wel. En dat komt er na zijn eeuwig welbehaag. Daar gaat zijn stuur het over. Maar dacht je dan dat zijn stuur niet over de wereld ging? Dan hoeft maar te lezen Daniel 4,35. Dat bepaalde God ons buiten, God ons kind weggenomt. Dat God doet met de inwoners der aarde en het Heer dat hemel, daar zijn er wel. En dat is nog zo. en dan gaat het erover: als je weggenomen wordt, word je dan in Gods gunst weggenomen of word je in het oordeel weggenomen. Mensen zien geen oordelen meer. De oordelen, mee? oordelen Gods die hangen zo laag en we zijn zo steek geblind dat we menen te zien en dan blijven we in onze blind. Zo erg. En toch spreekt God talig. Dat had ons ook kunnen treffen. 161 doden. en hoeveel zullen er nog volgen? door. extra treinen, extra scheten, we moeten er nog veel meer naar Spanje toe. Net naar die roomsland, land, waar God zo afhoudt, is eerst. Daar moeten we bijna allemaal naartoe. Zeg het ons niks gemeente. Achter u niet spreekt, dan zijn ik gesteken blind en dood. Ik zeg niet dat je ervan bekeerd wordt, hoor, hoor. Al waren het dat er iemand uit de doden opgekomen, ze zouden zich niet laten zeggen, zegt de je heer Jezus. zijn woorden maar gebruiken. Je rijke man, zijn in de pijn, zeg neem maar vader Abraham. Er iemand uit de doden op stond. Lidden nog het water. Nee, zegt de heer. Zegt Abraham. Dat zou het nog niet doen. Mens lijkt het niet naar God. Die gaat door. En God gaat ook door. Dat vandaag, hier en morgen daar. Wat zou het groot zijn als we dan de middelers mochten leren kennen? U en ik. Je moet een keertje sterven. En wie weet hoe spoedig of zijn datum er is. En dan helpt er niets. God is niet om te koop. God is niet om te praten. Je kunt hem ook niet blind doen. Ik ga weg door. En als je nou de mensen daarop wijst, dan zeggen ze precies dat is een meneer Jezus vandaan. Deze reden is hard, die kan mezelf behoor. Maar die mensen waren op het water, nou nog. Want die reden is niet hard, dat is de waarheid. Waarom dat de mensen hart zo verhard is, daar wilden ze niet aan. Dat is het toch. Die verloren zoon was zo hard, dat hij de erfenis van zijn vader opvroeg. Waar die heel gerecht op had tijdens zijn leven nog. Maar dat deel dat mij toekomst zegt, dus ik kwam er nog toe. En de vader leefde nog. Hij wou is nu al hebben. En hij reist buitenland en had het met een van tijd doorgebracht. En tot zichzelf gekomen, toen had hij een chauffeur met eisen. Vader ja. zegt, ik, ik zou zeggen, ik heb gezondig tegen de hemel en rust. Dat zou die zeggen. En, mensen hebben het zo graag over het aanbod van genade. En dan willen ze daarmee op de been blijven. En dan wordt een groot mens. Maar als een Heer nou eens laat zien, dat God je hebben wil om zalig te worden, dan moet je niet een mensen. De dus dat, van die vader in de gelijkenis. Als hij die verloren zon nog verder was, zag hem zijn vader. En gemeente, als God je daar het onderwijs uitgeeft, dan blijf je niet in de bank zitten, ga je eronder, hoor. Nog ver van God af, en dan zag hem de Vader. Ik dat dat ik daar onderwijs uit dus dat ik zo onder de grond gezakt heb. Dat ligt meer in het brengen. Dat eeuwige toeverreine werk. Naar Gods eeuwig voorheid. Dat maakt de mens niet zorgeloos. Maar dat het zo niet dat alle mond verstopt wordt. En dat is het. Wij praten en wij zeggen tegen God Goed moet, maar we vragen het niet meer. We gaan morgen hier zien en morgen op En toch geloven dat er maar eentje de overwinning behaalt. God. En die hem in hem zijn. We zullen het overwinnen, Daarom wens ik u bepalen bij de ruiten op het witte paard. Beschreven in openbaringen 19. Vanaf de verse 11. Tot en met 13. En ik zag de hemel geopend. En ziet een wit paard en die op hetzelfde zat was genaamd, getrouw en macht. en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid en zijn ogen waren als vlammen vuurs en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoed. Naar had een naam geschreven die niemand wist, dan hij zelf Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geperkt was de naam wordt genaamd, het woord God. op zover. Zie daar onbeschreven. de ruiter, op het witte paard. Vraag ten eerste uw aandacht voor de afkomst. Ten tweede voor de benaming en ten derde voor de overwinning van dit huis. In openbaring 19 er wordt ons iets vermeld van het eindgericht en van de ondergang van het Babylon Bij de kanttekening van zeg. De hol van de en dan bedoelt ze het Maar ook wordt er geschreven van de eindoverwinning van Gods kerk, Wanneer er op het witte paard namelijk Christus gevolgd wordt door hem die met genade werd begift. Je moet ook eenmaal als overwinnaar zullen volgen. Zou je dat niet verklaren, mij hoofdzakelijk bepalen tot het tekstwoord. En ik zag een helemaal oog. Ziet daaruit, kwam de heer Uiter op het witte paard. En weet je wat dat betekent? Witte paarden werden gebruikt door hier, die een grote overwinning behaald had. Daar reden ze op een wit paard voor de troepen heen. Daar konden ze goed zien wie de overwinnaar was. Aan die gewoonte ontwing staat hier beschreven, het witte paard met een ruiter erop. En die ruiter wordt hier in zijn afkomst geschreven. Deze kwam van de hemel af en de hemel werd geopend. Dat gezegd werd Johannes getoond op dat moment. zijn. Wij denken natuurlijk, Johannes zou zich altijd wel eenzaam gevoeld hebben. Dat geloof ik niet. Maar als je ziet hoeveel openbaringen God aan Johannes zijn geschonken, dan denk ik dat je daar veel meer God in de ziel gekregen zou hebben. Lees openbaringen één. en dan lezen we ook dat hij een man zag. En toen ik hem zag, zegt Johannes, viel ik als dood aan zijn voet. En hij leidde zijn rechterhand tot mij. En hij stelde mij op mijn voet. Zo groot, zo majesteit was het gezicht. Waarmee de heer Jezus zich aan Johannes openbaren, dat ik ineens op zijn voeten kon blijven staan. Ik wens het u allemaal toegemeen. dat de heer zich schoot in zijn heilige en genadige dat de je ziel mag openbaar, dat je niet kan blijven staan. Dat wonder is zo groot als God er iets van openbaar, dan gaat alles van ons boven. We lezen van de ingebruikneming van de Tweede Tempel. Daar daalt het hier ineens en hij vervulde de tempel en de priesters konden niet staan vanwege de vervulling gods in de tempel. De priesters en de leviten en het God boven zich allemaal verhaken. Ik heb er de nieuwe kerk in Barneveld mee in gebruik genomen. Ik heb ze toen ook toegeweegd en mezelf ook. Dat we allemaal op de vloer mochten komen. Niet letterlijk, want dat zegt niks hoor. Maar geestelijk, dat je geestelijk tegen de vloer gebracht wordt. Je waar als iemand worstelt met een ander, en de verliezer, dan zeggen ze, hij is gevloerd. Dat wil zeggen dat hij het verloren neemt en dat hij tegen de vloer trekt. Oh, Als Christus in onze dieuwen scheidt, dan worden we allemaal bloeit, Gaat hij in de grond doen. En nog graag ook. Als nou een aard in zijn majesteit zich openbaar, zou het ons dan niet betalen met eerbied hem hulde te bewijzen? zou aangemerkt worden als ongelooflijkheid, als revolutie. En het niet eens. Zou God het dan ook niet aanmerken als revolutie, als hij de hulde niet ontvangt in de toekomst? En toch, als dat de massa mens tegen God op, het zou niet baat zijn. Want uit de hemel ziet Johannes, gelijk er staat in de teksttoeren vanzelf, en ik zag de hemel geopend. En ziet, met andere woorden, merkt er op, een wit paard en die op hetzelfde zat wat genaamd getrouw en rachtig. Daar ziet Johannes. De eeuwige overwinnaar is. op het witte paard zijn er overwinnen uit de hemel komt om het eindgericht gericht te houden. Wat zou dat een alles overweldigend gezicht in de ziel geweest zijn? Dan moest u voorsterkt worden voor. dat Dat het is nog altijd waar. Een nieuwe wijn, die moet in nieuwe leven zakken gedaan worden. De leer van de meneer Jezus. Want anders, als in oude leven zakken deed, dan dreigen ze het te bergen. En een mens, ook al is je geboren, kan nog niet zoveel van de nieuwe wijn. Dat wil zeggen, van de openbaring van de heerlijkheid God in de ziel hebben. Daarom staat van al Gods kinderen, wij en ten dele. die God de volle openbaring voor zijn Heerlijkheid had, zou sneuvelen, Dat kan het. Dat zou het vlees niet kunnen dragen. Daarom zei ze zekere oude schrijf, de hemel, hij bedoelde de hemelse openbaring, die volmaakte, die wordt voor de hemel bewaard. En het is waar. Toch heeft Johannes er veel vermogen hebben. En wat betekent dat nu? Die afkomst van die die plan de raad. Wel, ik om ons werk te doen. En dat was het eindgerecht, de afrekening. We zitten hier bijna aan het eind van de openbaar. Wanneer die afrekening komt, op het eind van de wereld, die tijd weet ik niet hoor. Ik wens niet te profiteren. Maar het is beter om Gods woord te volgen. En wat zegt ons dat? Dat al wat geschreven is, dat is tot onze lering geschreven. Er staat niet om te profiteren geschreven, dat staat er niet. Dus daar waag ik me niet aan, maar tot onze lering geschreven. En wanneer is nou voor ons het eind gericht? Als de wereld vergaat, dat weet ik niet. Maar voor mij is het eind gericht als ik sta en dat moet eromheen. En als dan die ruiten niet komen, of het witte paard om je tot de eeuwige overwinning te voeren, Dan is het voor eeuwig verloren. Stefanus was gelukkig. Om loer op te zijn, hij volzijnde met heilige geestes hield zijn ogen naar de hemel. Mensen, ik zie de hemel geopend. Johannes hier zag de hemel ook geopend. Veel mensen, we zien op de wereld overal openingen waar ze naartoe moeten gaan. Vooral in de vakantietijd. Voorop wil ik zeggen dat ik een mens een best gun toe. Ik ben er soms ook wel eens aan toe, dat ik zo moe ben. Als je 25 jaar hard patient bent, dan weet je wel wat moe is. Dan ben je wel eens aan vakantie toe. Maar wat verstaan we dan nog onder? Heel de wereld afreizen. En dan in landen waar ze van God niks hebben moeten. Wat zo door mijn gewone is verblijven en dan de kerk verzuimen. Dan zeg ik, arme mens, je moet wel nooit een vakantie krijgen. Wanneer het die nuttig steekt met uw gezin en het oog op elkaar mag houden. kijk naar de kerk gaat, en dan bedoel ik niet elke kerk die er is hoor want dan zou zij we naar de Roomsche kerk. dat bedoel ik niet Maar onder de zuivere waarheid komt en dan bedoel ik niet in mijn eigen kerkverband alleen ik hoop nog niet te spelen dat de het tempels zijn deze maar onder een leraar die van God geroepen heeft en dan zouden we wel verschil krijgen, want de een gelooft het van velen en de ander maar van weinig. Dus voorzichtigheid ben nodig. Maar, als je de levende bedingen verzuimt om gemak voor je vlees te zoeken kan ik niet geloven dat je de God in mee krijgt. Als een mens kan en hij is gezond, en ik zeg dat niet omdat ik voor banken hoef te pegen, want dat is me nog niet overkomen hier. Dus dan moet je niet denken. Ik sta geen propaganda te maken. Zit er moet er veel komen. Want ze er dragen niet in. En ik ben ook niet bang. voor is vakantie dat ik voor de bank spreek. Daar gaat het mij niet over. Moet je goed begrijpen. Maar ik ben toch wel eens bang. Als je de dienst des woords verzuimt. Je gaat bij kunnen wonen. En je gaat sterven. dan God het wil op je ziel terugbrengt. Hoor. Dan zegt daar ga je kunnen zijn. En je bent er niet geweest. Vraag het maar eens aan God voor die God verkeerd heeft. Al die keren die ze onwettig verzuimd hebben, die krijgen ze terug. Ook al waren ze met vakantie hoor. De dienst des woord, de zuivere dienst des woord verzuimen. zegt dat neemt God niet. Vooral niet als wij het weten wat hij is. Ja maar, je kunt toch bij elkaar zitten en dan lezen we een oude schrijf. Hè? Ja, dat kun je thuis ook doen en nooit aan de kerk gaan natuurlijk. En weet je wat je dan hebt? Een eigenwillige God hè? Een eigenwillige God hè? Ja. Heeft dan God voor niks die kerk ingesteld? Ik heb wel eens gezegd, ook de mensen die onkerkelijk zogenaamd waren, nog lezen leefend mensel. Zijn, moet jij mij eens vertellen. Heeft God voor niks die kerkendienst in staat? Hebben onze vaderen gedwaald als er staat dat de scholen en de kerkendiensten onderhouden zullen worden? Hebben onze vaderen gedwaald als ze dienaars het woord hebben opgeleid? Dwaalt God als die knechten roept om zijn woord te verkomen? Maar je hoeft er niet toe. Ik zou niet zeggen, zijn. Dan blauw jij. Ik heb geen verschoning. Ik heb niks tegen de kruis. heb ik er ook niks voor, want hij nooit. Gaat er niet over of je er wat tegen hebt, maar die niet voor mij is, zegt dan eerst je niet tegen mij. Ander kan het niet. Ik heb nog nooit geen duiden weggebracht en ik hoop het ook nooit te doen he. Al zou er geen eentje meer overblijven. Want een zijn Heer heeft zijn knechten toegezegd, als ze getrouw zijn in de verkondiging des woords, dan zal God ze getrouw bijstaan. Waarbij Als ik het niet moet Dat is wel een Dat zou wel eens strijd kosten. Ik heb toch wel eens van achteren gezien, hoe strijd ik in mijn leven had. Dat de ruiter op het witte paard toch altijd eens overwinnaar eruit ruiter En als je nou niet hem aan, aan je kant probeert te krijgen. Hè, maar door godsgenade aan zijn kant vallen mag. Dan ben je toch een bevoorrecht mens. Eerlijk aan de kant van de ruiter te vallen. Goedens de voeten vallen als dat duidelijker is. Dan ben je zo bevoorrecht. Want dan heb je een reine concept. En laat ze je dan maar veroordelen. En laat ze je vloeken. En laat ze je haten. Weet je wat de Neer Jezus toen tegen mij zegt? Bedenk dat u haten. Ze hebben meer mij eer gehad dan u. Ze zegt, dat is niet zo vreemd. En dan krijg je de gunst van boven in je ziel. En dat is meer waard dan al de gunst van de mens. De ene zaak is dat God wil hebben. Dat God volgt. En de knechten van de mensen acht zullen zien en aan hem zullen vragen. Hoe het moet. Johannes de Dove was een echte dienstknecht van God. Die vroeg niet aan de mensen wat ze graag wilden. En op het mooi moment. Dat bleek niet. Ziet, zegt het Lam God, dat de zonde de wereld vraagt. En ze moeten wanneer je het niks hebt. En Johannes gaat hem aanbevelen. En deze Johannes, een discipel, dat is niet Johannes de Doeper. Dat is een discipel van de Nier die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen. Eertje. Je zit hier verbannen om het woord God op paal Ja, als je verbannen wordt, meent dat voor je vlees niet lekker hoor. Dat zou Johannes ook wel eens gevoelen. Maar, oh, kijk nou eens wat een van dat hij van God krijgt. Hij wordt getoond, een geopende hemel. En een ruiter op het witte paard komt terug. Zie, dat is nou de afkomst van die ruiter. Die kwam niet uit een afgrond. De geesten uit een afgrond, die komen van een andere plaats. Hoor. Die komen niet uit een hemel. Maar Johannes ziet, die ruiter, dat is Christus, daar staat het woord Gods. Dat is de zoon God. Die zat op het witte paard zijn er overwinning. Oh, wat vertroost, Wat bemoedigend, wat sterkend, openbaring in de ziel van Johannes. Als je ziet, die ruiter op het witte paard. Hij zag Christus in zijn enige overwinning. En dat hij daar nou in deze Nee, dan moet jij niet zo mooi en zou het te midden van de grootste druk aan de land nog zingen, nog zingen van de overwinning. Toen Ralf Eskini ging zei Ze zijn driemaal achter elkaar, overwonnen, overwonnen, overwonnen. En hij ging de dood in. Dan moet het toch wel houden, in je haak zijn, Van de overwinning spreekt, terwijl hij de dood heeft. Dat was nou de overwinning des geloofs. Maar van deze ruiter is die overwinning nog veel, nog duizend miljoen maal groter. Zoals hij is verwinnaar in de strijd. Nee, al zal Gods volk allemaal overwinnaar worden. Hè? Door de genade Gods in raad. Maar zo'n overwinnaar worden ze nog. Die zullen overwinnen door het bloed van het land. Maar het land dat geslacht is, dat zal als de eeuwige overwinnaar. Eenmaal komen om het eind gericht te houden. En dan zullen de mensen wel eens denken, gelukkig nou nog niet. Want dan kunnen we niet meer doen. Dan kunnen we niet meer vooruit. Ik herinner me nog iets uit mijn jeugd. Het was een jaar of zeventien dan. Ik moest op het land op een ware kraan halen. En ik stond boven op het voer. En ik kwam een vliegtuig, maar dan kom ik zien. Dat zat zo hoog in de lucht. Dan blinkt het niet af. En toen met die gat schreef die persel henkeld aardapp. En ze zei me door mijn hart, daar komt de religie tot het eind gerecht. Ik heb stuivel tot voer gelezen. dat mijn werkgever begon zitten. Het was nog maar in mijn consentie. Dat ben ik nooit vergeten. Ik wou het met verlangingsrecht tot het Ik Die het werkelijkheid geweest aan. En waar je de wagen af van we verwege naar de bedoeling. Dat ben ik nooit vergeten. En toch, nee, ik werd er niet van het eerst, want de liefde God van je mee. was schrik en angst voor de dood en door jou. Kun je zien, mensen, afstompen en dwazen blazen in de mortier, er wordt er niet van het eerst. Wat is er dan nodig, dat de liefde God zegt, die lijst van het eerst later gebeurt. Daar zal ik het nu niet over hebben. Neemt dat alleen maar als een voorbeeld. Als we nou bijna dood blijven als anders gekken of helemaal. Dan wordt nog niet bekeerd. Zo hard is een mensenhart. Nog harder dan die man. Al de bewegingen die in het hart van de mensen die zijn zonder. Want het gedicht van ons mensenaart is boven van zijn jeugd af. En de uitgangen het, het uit zijn de uitgangen des het leven de hart. En stel daarnaast nou tegenover, Christus zijn uitgang is uit de hemel op het witte paard van zijn eeuwige overweg. Zullen dan de mensen bij dat eindgerecht niet uitroepen, Bergen valt op ons en Heuvelen bedacht ons van dagenzicht. het aangezicht dat scheepje op de troon zit en het Dat zal wel zo onverdraaglijk zijn voor de goddelozen dat ze niet weten wat ze zichtbaar gezet. De trok op het witte paard kwam voorschijn in Johannes Zag. En hem werd onderwijs gegeven, Johannes. Hij mocht ook weten wie het was. Zie daar onze tweede hoofdgedachte, de benaming van die ruijter. Het is een mens eigen, als je wat ziet. Als het een zaak is, dan zegt hij: Wat is dat? Is de mens, dan zegt hij: Wie is dat? We Werk kinderen, dan willen we weten wie of wat het is, hè? En is het een zaak die ingepakt zit, en zegt Doet het eens dus over? want ik wil zien wat erin zit. Dat is toch heel eenvoudig? En Johannes wordt getoond wat het is. God zegt het, en Johannes geeft het aan ons door, hij zegt, en hij was, die op hetzelfde zat, op dat paard zat, was genaamd, getrouwd en bracht, wie heeft er nou getrouwd? Ja, hebt is mensen dat ze zijn hoofd van, dat is een trouw mens. Dan bedoelen ze dat hij zijn is in zijn bricht. Maar die wordt toch niet bedoeld. Want hoe genade trouw er zijn maakt, hier staat in het tekst, hoor, getrouwd met een hoofdlaag. Breng het maar in verband met het woord van de tekst. Hij wordt genaamd het woord God. Dat is dezelfde. En dan verwijzen we u naar Johannes 1. In het beginne was het woord. En het woord was. Bij God. En het woord was God. Nu weten de kinderen zeker al wie het bedoelt God. Het woord van God, die wordt er in de Bijbel. Welke van de goddelijke personen wordt er in de Bijbel het woord gemaakt met een hoofdletter. Ja, de kleintjes die weten dat nog niet, maar de grote die kunt toch nog weten. En alle dingen zijn door hetzelfde, door dat woord, gemaakt. Dat wil zeggen geschaaf. Wie is er nou de schep? God de vader wordt schepper genoemd, maar God de zoon ook. Oh. Denk eens aan psalm 33. Door het woord des heren zijn de hemelen gemaakt. En er staat daar ook het woord met een hoofdlijn. Wie wordt daar nou mee bedoeld? De Zoon God. Hier is dezelfde hoor. De Zoon God wordt genaamd, vertrouwen. De eerste plaats. God is de Zoon van God getrouw? niet geweest maar nog, getrouwd om het welbehagen des Heerens uit te voeren. Dat is ook zijn welbehagen, maar dat is ook het welbehagen des Vaders en des Zoon en des Zijveren Geest. Zij 53 staat. En zo getrouw was de Zoon gods, die toen een menselijke natuur aangenomen had. En die die nog heeft, maar nu verheerlijk zit aan het vaders rechterhand. Dus als die weder komt op het witte paard, zijn er overwinning. Dan komt hij zichtbaar in zijn verheerlijkte menselijke natuur. In vereniging met zijn goddelijke persoon. De ruiter was geen twee personen, maar één. En dan zou die blinken als de eeuwige overwinnaar. Dan komt hij niet als de man van smakken in de staat zijn te vernederen. Maar dan komt hij als de alles overwinnende haal. En zijn naam is getrouwd. En wat blijkt dat de heer Jezus getrouwd is? Zelf. Als je in de uiterste God verlaten mag. Lees in het toen je de lijdensbeker moest drinken, he, tot de laatste druppel toe. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En daar vraagt hij niet om er maar achter te komen, hoor. Daar zal bewijzen dat dat er niet onder was. Mens vraagt zo vaak om van de moeite achter te komen. En weet je waarom? Omdat we die ondergebracht hebben. Maar de Heer Jezus nu, die laat alleen horen, als hij zegt, mijn vader indien het mogelijk is, want was het mogelijk, dan laat hij alleen horen wat er staat in Psalm 22 bereikt. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden. Voor mijn gemoed. Dan laat hij het gewicht van het leven In de uiterste Gods verlaten. En toch hij was getrouw, niet mijn wil, zegt hij, met een uwe misschien. Zie wel, altijd getrouw in de uitvoering van het goddelijke welvaart. Zelfs in de doet des kruises. hij ontrok zich er niet af. Dus, omdat hij de onveranderlijke getrouwd gewillig te dood is. Wat staat dat nou? Wel, hij zegt het toch zelf, heer Jezus, niemand neemt mijn leven af, maar ik leg het van mezelf af. En als hij sterft, dan staat er niet toen namen ze zich heet, Dat is een ziel. Dat staat er niet. Maar het hoofdbuigende Gaat in de geest. O dat vrijwillige. Dat getrouwen van de middelaar. Om zijn leven op te offeren. Als God het licht overlaat. Alle mensen. En ik meer in de mens. Weet je hoe daar Gods volk eruit komt. Als er de getrouwheid van Christus. Bij slechts een weinig mogen niet, Weet je hoe dat er dan uitkomen? Dan zeiden ze, ik ben nou weer is. En zij zo ze, oh God, wat ben ik een ontrouwe hond. Met al mijn beste bedoelingen. Zo komen ze eruit doen. De openbaringen van de metelaar door de heilige geest in je ziel zalig maken. Die vernederen je zo dit teunisme in te brengen. Als schuld voor God. En wat is die getrouw De middelaar. Ook om het verdere te doen tot zaligheid. Hij zegt niet, nou heb ik het gedaan tot in de dood toe en dan moet de rest een ander doen nee. Hij kan volkomenlijk zalig maken degene die door hem tot God gaat. Hij volvoert het ook in de toepassing doet hij dat. Want de heilige geest die van de vader en van de zoon uitgaat dat is het toepassen, je voelt het achter en de vader werkt niet zonder de zoon en de zoon werkt niet zonder de vader en ook niet zonder de heilige geest werken bij de een werkt niet tegen de ander, dan werkt hij in de hemel en de en dan zou het op de aarde babel worden, nou is het ook wel geworden babel maar dat heeft God niet gewerkt. Dat ze gevolg willen doen. Ze namen ze En vragen ze dus aan elk kind van God of de middelen getrouwd is. Zelfs in de uiterste nood. Dat ze niet meer bezien konden hoe het moest. Dat ze zei: God, ik ben totaal aan het eind. Ik ben aan de rand van de wanhoop. Dan hebben ze van achteren. Bij geestes liggen ze, maar hij is getrouwd, hij is getrouwd. Ik denk in dit verband aan wijle dominee van Rijn. Als een stukje van zijn bekeringsgeschiedenis krijgt. Zo was hij vrijgemaakt en een drieëne god leert hij. Zo was Pinkster in zijn ziel geweest. Dus dat is geen kleine zaak. En zegt hij na vele jaren, nou is het zo laag in mijn ziel afgelopen, dat ik behouden weer nog wel eens een banier zie wachten. En dan staat erop, hij is getrouwd Kijk daar hij precies. Niet in de ontvangende genade, het is groter dat je genade mag hebben, nog groter hij er veel van mag, mag hebben. Maar niet zo groot uit de bovenopzin. Dan ben je zelf groot. Maar als God je na ontvangende genade weer vernedert, dat je met al de genade weer aan de grond zet, kijk dan wapert je van hier. En dan zelfs er ook van leven. Hij is getrouwd die toe doen zal. Oh, die verandert nog nooit. Dat wordt nou het grootste wonder voor Godsstaat. Bij al de wisselvalligheden in de ziel. Als ze aanvankelijk zo in de gestalte, de grondslag voor God hadden, dan kon ze trouwens niet begrijpen. Wat niet? Dit. Dat ze soms zo zalig gesteld waren, en dan weer kwijt waren geraakt, en dan kwam er niks meer van terecht. Oh, jammer, dus ze voor God, wat moet het nou toch worden? En dan ben ik het kwijt. En dat de Heer weer overkwam en zei, begrijp er niks van, dan heb ik toch zo ontrouw jammer. En dan zeiden de trouwen. Krijg je niks van. En als God ze later wat diepgaande oefeningen geeft, want dan meen ze in de gestalten dat ze soms alles te boven waren, komen ze wel achter dat ze een blijvende, goddeloze zondag blijven. Dat dat nou niet verbetert. Want aan wat in de genade bestaat die in heilige te worden, worden jij hoger. Nee. Johannes de Doper zei dat ten opzichte van zijn ambt, maar daar ligt ook de lering in voor het geestelijke leven. En dan zegt Johannes de Doper, hij waarde en ik minder worden. Kijk, dat was hem. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelde het ambtelijk. De Heer Jezus moest ambtelijk vermeerderen en hij minder. Want hij ging de dood in. Maar geestelijk is het ook. Dat, als de Heer Jezus vermeerderd, bestaat de het hiel dus dat die geestelijke waard bekomt, dan is de vrucht ervan dat je zelf gemeent. En als u zich volmaakt, openbaar dan verdwijnt. Dan ben je verdwijnt. Zijn naam is getrouwd. En dan lees ik verder dat er staat. waarachtig. Dat kun je weinig mensen ontmoeten die nog waar zijn. Voor God is er geen eenwaard, of in moet het gemaakt worden, maar ook uitlandig dan zeg je wel eens, wie is er nog waar? Je praat mooi in je gezicht en valt achter je rug, hoe ouder dat je wordt, hoe voorzichtiger dat je wordt. Met voorzichtigheid wordt een kind niet geboren hoor, het mag oprecht zijn in de consensus, maar met voorzichtigheid wordt niet geboren maar het kijken naar ongeoefende mensen in de wereld. Hoe raakt dat ze soms overal tegenaan lopen. En kinderen, gewoon bonken in mooie plekken, hè. Want vallen en stoten, van. Ja. Je hebt de kennis aan. Ik zie dit van aan zijn ogen. Nou, ik heb er ook kennis aan gekregen, hoor. Dus ik spreek uit ervaring. Is niet zo vreemd. Moet je allemaal leren. dat vallen en opstaan. Maar geestelijk is het ook zo. Oh, als je eigen nog nooit gestoten hebt met mensen, dan weet je er nog niks van. En als je altijd geloven kunt, dan weet je dat je geloof niks waard. hebt. Gezend voor mij. En voor God. En als je nooit geen geloof hebt, dan sta je ook zonder. Maar wie leert het nou bestaan? Hij is getrouw en waaracht. Die mensen die God met geestelijk licht begeeft, die krijgen wel eens licht in hun hart dat ze ontrouw en onwaar voor God zijn. Zo vaak en maar zo'n enkele keer waar het God zijn. Maar dan krijgen ze ook licht over hem, die genaamd wordt getrouwd en waarachtig. En, en zei ze heren, dat is de beste vakantie. Als ik u eens mag geloven dat we vertrouwen en waarachtig God is waar in zijn wezen, zijn persoon, maar God is ook waar in hetgeen wat hij belooft. En die beloften, die zijn bepaald naar zijn welbehaag. Die zijn allemaal omheen. Die vliegen niet als blokken om je oren hoor. Die zijn, zoveel er zijn, ja en amen, goden tot heerlijkheid. 2 Corinthians vers 20. Dus buiten Christus ken ik niet ene belofte te zeggen. En omdat ze in hem zijn te zaligheid, zullen ze ook zeker op godstijd niet alleen beloofd, maar ook uitgevoerd worden. En daar gaat er wegen die zelf niet bekijken kan. Nog. Zolang als je hetgeen wat God beloofd heeft nog zo goed bekijken kan. Is de Heer nog niet op weg om het te vervullen. Was hij nog niet op. Wat kan het kostelijk zijn als de Heer je bemoedigt. Als je onderwijs eruit krijgt. En dan wordt de hopen leven, de je hart. En dan zeg je. De Heer zal het zeker doen. Zou hij het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. God is toch geen man dat die liever zou. Nee. Hij is getrouwen waarachtig. Maar eer dat hij uitvoert. Dan moet die gelovige er iedere keer tussenuit. En dan kan die zich niet meer bekijken. En met zijn geloof moet hij er ook tussenuit. Anders zou hij nog zeggen, maar ik mocht ze zo geloven. En dat zijn betere wegen voor je vlees, hoor. En als je er helemaal uitgezet wordt, God doet statelijk maar één keer een afgesneden zaak. Maar in elke zaak snijdt God het af. En als God de zaak afsnijdt, dan kan het niet meer. Dan kun je het niet meer geloven, je kunt het niet meer nemen. En je kunt er niet meer bij komen. Die oudjes zeiden vroeger, dan heb je geen voeten om te lopen er naartoe en geen handen om te grijpen. En dan zou het er zo worden. In elke zaak, niemand kan tot mij komen. Niemand. Ook oh God voelt. De meeste hoeven we niet. Tenzij de vader die mij gezonden heeft een trekker. Oh, dan zou je met je geloofsbetrekkingen erop wachten. Maar ik kom er ook niet meer. Maar door de goddelijke trek. Is het dan wonder dat de bruid in het hoofd in haar gebed zegt trek mij en we zullen nu nalopen. Die was erachter. Alleen door goddelijke trek. Hij is getrouw en waarachtig, met het oog op de tijd, zo'n beetje bek bekrimpt. En voert krijg en gerechtigheid. Oh, de middelaar voert ook strijd. Welke strijd ook op de wereld. Maar van achter zou Gods volk zeggen, maar trouwe heer, gij verwinnaar en strijd. Dank de heer Jezus. Was zelfs nog geen verliezer aan het kruis hoor, want ik leg mijn leven van mij af Het is volbracht, wat had hij volbracht? Wel wat hij betalen moest, Goedte ze rantsoen geven in plaats van de kerk als borst, had hij volbracht. En iemand die zijn werk volbracht en dat is toch geen verliezer? De apostelen dachten wel dat het verloren was. En ik geloof van al Gods volk. Als die geopenbaarde metel daar weggenomen wordt in mijn hart. Dat ze dan een verliezer zullen worden. En zei ze, heren. dat mensen allemaal in de dood terecht gekomen. In elke oefening. Ik kan nog geen geloof opwekken in mijn hart. Maar als de heer Jezus zegt vertoont, getrouwd en waarachtig en moet krijgen en zei hij is de overwinnaar en daar geloof ik nou in te mogen deel. Hij wordt krijg. En dan lees ik verder in de woorden en zijn ogen waren als een vlam des schuwen. Ziet niet alleen zijn naam, dat hij getrouwd en raadig is, maar ook de overwinning, het werk. Wat hem op de hand gezet dat zal hij voltooien. En waarom heeft hij ogen als een vlam met vuur? Wel omdat hij alles ziet. Ogen als vlammen. Dat is niks voor te verbergen. Als je vlak bij het vuur staat, kun je van een eind zien. Al is er rondom donker en er staat iemand in de nacht bij een vuur dat fel op zie je die zo staan. Dat tekent je heel, de hele mens. Dat betekent hier dat die middelaar, die getrouwe en waarachter, alles ziet. Niet ene vijand is voor zijn oog verborgen. Niet één kind van God. Al zit hij als Gideon in de wijnpen dat tarwe te dusen. Niet één kind van God is voor hem verborgen. Niet één. Hij heeft zulke doordringende ogen dat er niets verborgen. Ja, als God zijn volk is onderwijs komen dragen. Gods volk heeft graag een oog des geloofs op de heer Jezus. En dat heb ik ook graag gedaan. ik niet En toch ben ik er wel eens achter gekomen dat er een zaak is die nog groter is. En weet je wat dat is? Mijn oog zal op u zijn. Dan draait u niet de heer naar Het is groot, zegt u, dan als spiel. Oog, dat is op mij gevechtigd, maar het is nog groter, als je legt die slaven en als je van God afdraait en naar je God vergeten met je rug erop dat zijn over op u, want dat is verloor. O, vrienden, ogen af van vuur, als vlammenvuur. hij slaat te gade, ook al het gedoe op de wereld. Je kunt nergens met vakantie zijn of eens laat je gaan. Wat erg die mensen daar in Spanje. 161 doden op Misschien nu al meer. O oh, mensen. Moet je eens denken dat je daarbij was. Dat komt. Die mensen zijn zo verdwaagd. Ik geef je vanuit de vakantie en ik zeg het niet dat ik niet mag. Maar waar besteed je dit en hoe besteed je ik kan best begrijpen dat een mens wat een behoefte heeft, ons ontspanning, Maar die moet je toch niet gaan zoeken op de plaats van de goddeloos. En in Sodom, dat geloof ik toch niet uiteindelijk. Maar wat komt eruit? Die vlakte van de Jordaan, die kan mooi zijn. En dan denk ik wel eens aan de vragen. vragen. Oh, die gevaarlijke vlakte, zegt hij dan. Hij gaat hem zelf wel eens voor de Die gevaarlijke vlakte. En dan lees ik van wat hij kwalde zijn ziel dag op dag bij het zien en horen van de ongerechtigheid van de hemel dus van Sodom en Gomorrah. Dus als je nou eens met vakantie gaat en je bent op een plaats waar je niet hoort mensen, dan weet ik al wat je krijgt. Als je de ware bief hebt waar je niet zit te slapen, dan krijg je dag op dag kwalingen. Gezellig op vakantie zijn dan? No? je dag op dag gekweld wordt. Oh. Arme mens die zich sloog om zo'n vakantie door te brengen. Je hebt die beklaring voor. Zeg nu dat je dat niet, niet mag doen, vakantie houden, maar hoe en waar, daar gaat het over. Dan begrijp je mij goed. Ik heb niks tegen dat een mens een rust moet hebben. Daar moet ik ook op tijd. Maar waar doen we dat? Daar gaat het over. Ja, maar de Heer is overal hoort, ja, die is in de hel ook, want daar openbaar is een toorn. en kom je nooit meer uit. Dat moet je niet zeggen. Maar aard is op de plaats waar, waar we niet horen, en wat grepen zijn, wat zouden we toch bij jou. Ja, maar dan kun je nergens zijn, dat hoop ik voor je. Daar is nergens mis kunnen zijn op de wereld. Als God een mens bekeert, dan kun je nergens meer zijn. Niet, nee. Maar dan kan je zonder God niet meer op de wereld zijn. En die kan je niet ontmoeten. Dan weet je niet waar je het zoeken moet. Hè. En als je daar nergens mee kan zijn, weet je waar je dan terecht komt. Dat zou je wel zeggen, maar daar weet je niks van. Maar ja, dat weet ik wel. Maar dat staat in de Bijbel. Van Saulus van Taarsen, die blazen, dreiging en moord. En toen God de in zijn ziel vreed, waar kwam hij toen te ruiken? Hij weet geen rood nee? Toen kwam hij op zijn knieën voor God te ruiken. En God zag hem. Hij zegt tegen Anania, hij weet het ziet hij dit. Ze zijn over niet meer bang van hem te weten. Nou is die leeuwen lam geworden. Je moet niet denken, als, als je voor God geveld wordt, dan gaat hij dan niet zien. Als hij hem zelf niet. Dan lig je daar. Alle op die hangen, gun ik het van haar. Dat ze met de oude hart weg gaan en met de nieuw mag het Je kan wel zien dat ze nog twaai niet gunnen. Eerlijk. Dat zou toch een keertje moeten gebeuren. Maar dan krijg je toch te ervaren, zijn ogen zijn uit vlammen bluders. Weet je dat niet. En. We lezen de verder van. Op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Dat wil zeggen dat hij overal regerend vorst is. Dat betekent. Niet de duivel, maar de middelaar regeert de wereld. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zelfs de duivelen baden of ze in de zwijnen mochten varen. Die kon er ook nog niet doen wat er was. En? Hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Wie kent het, de meneer Jezus, zo goed als dat hij zichzelf kent? Niemand. Als ze zullen volk een volmaakte kennis in de hemel hebben? Toch zullen ze God niet kunnen begronden hoor. Dat was geen wonder. We hebben geen samengesteld God dat die ontleed kan worden. Hè? Zo is niet. Wie kan de zon God zelfs in de hemel begronden, toch geen mens? Helmerhoek zegt in zijn les een vraag, hoe je het zo eenvoudig? Als hij spreekt over de verborgenheid. Dat God de wereld uit niet. Dat God drie is in persoon één en wezen. Dat zijn verborgenen. En dan zegt hij ook van de heer Jezus dat die God en mens is in één persoon. Dat kan ik niet begrijpen. Ik heb van de week nog een filmpop gelezen. Nee, zegt hij de mate van de kennis van Christus mag ontvangen. Nee, maar door de gronden kan ik hem gelukkig niet. Hiermee hou ik opzet. Dan schrijft hij van zijn natuur en van zijn godheid en van de vereniging, zover dat de Bijbel dat zegt. Ja. En hier hou ik op, verder beken ik me eerlijk, mijn onwetendheid. God is groot en wij begrijpen het niet. Ik, man, nou denk ik dat wist met je niet. Dat was even een Dat En zit een beetje voor een ziel. Als je op vakantie bent, zou ik zeggen, neem ze maar eens mee. Hij was een baptist hoor. Maar je merkte niet veel van. Ik hoop dat jullie allemaal zulke baptisten worden. Want ben het met een standpunt van baptisten niet. Hein? Maar oh, wat die man van God geleerd, daar kan ik in de schaduw niet staan. Toen kom ik er niet meer uit. Als je nog een paar dubbeltjes hebt, en een paar goede koop dan die werken. Allemaal. Ik kan ze jullie weten aan de maar dat zeg ik je wel. Hij kleed je uit tot op je naakte botten hoor. Van je godsdienst blijft niks over. Daar kun je even afgeloven. Maar ach, als je eigen door godsgenade weer eens aan wagen Dat je dat nou eens lief krijgt. Wat daarin geschreven wordt. Je zult er geen berouw van hebben. Want eenmaal komt toch de afrekening. Want van die zonen God, van dat woord God staat. Hij was bekleed met een kleed. Dat met bloed geverfd was. Ja, zijn gansengewaad is bedoeld. Dan Christus heeft zijn bloed opgeofferd voor zijn uitgekoord. Hij was rood aan zijn verwaard. En het ziet ook op zijn volgelingen. Die zullen geen bloed storten om te betalen. Dat kan niet doen. Maar zijn volgelingen, daar lees ik ook van in de openbaringen. Dat ze... Op de aarde van bloeden toe vervolgd zullen worden. De makkelaars, die hebben de bloed ook vergoten, niet om te betalen, maar liefde tot God. En in openbaringen 7 lees ik van die makkelaars, wie zijn zij, daar voor de troon God, deze, die hun kleederen hebben wit gemaakt in het bloed van het land. Dus die kleren van de makelaar die waren wel met bloed bevlekt toen ze ze omgebracht hebben. Rood van de ruggen van bloed, dat ze gestort hebben uit liefde God, niet om te betalen. Maar in de hemel zijn ze bekleed met lange witte kleders. Al wat op de aarde spartend was en wel wat was allemaal bedekt door de ene lange kleed van de martelaar. Oh welk een kostelijke die op dat witte paard. We lezen er verder van. Bekleed met een kleed dat met bloed geperfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord God. Zin. Daar heb je nou de kostelijkste benaming voor de heer Jezus. Het woord wat God en het woord wat God. Ze hebben betracht in het korte iets van te zeggen. We wilden eerst van zin. Psalm 89 vertellen. 89 vers zal in tegendeel al wie hem weder staat verpletteren voor zijn oog en plagen wie hem haalt zonder voorspel 11 van 9 posten. Als een mens nou nog nooit voor God verloren heeft, dan zijn, zijn ogen zijn zielzogen nog niet geopend voor die eeuwige overwinning. Vooral de middelaars ze mogen kennen in de staat zijn er verhoogd. Het is groot zelfs dat je de vruchten van de middelaar hebt, dus ik veracht de minste naad niet hoor, dan moet je niet denken, want ik kan er niks van maken. is groter dan al het goed van de wereld. Zo denk ik erover. De vrede God is meerder waard dan het fijnste gouden paard. Dat zeg ik niet uit Maar het is toch nog groter de fontein van de genade te leren kennen. En als u Christus in de straat zijn vernedering mag leren kennen bij het licht en geest, dan ga je gaandeweg meer zekerheid krijgen om naar de hemel toe te gaan. Maar dat is de grondslag bij meer vastigheid. En daarna krijg je een weg van beproeving. Als die middelaar zich in zijn verhoogde staat aan de spaar rechterhand in je ziel gaat openbaren door de heilige geest, dan krijg je meer beproevingen en verdrukkingen. En dan wordt het honger des te groter als je nog eens een keertje komt om dit te openbaren. Het zou geen wonder voor je handen geweest zijn toen die verbannen was op het pad moest? Rijden beproeven had, wat je luidt. Wat heeft Johannes een kostelijke tijd gehad toen hij op de borst van de heer Jezus viel? Heer, wie heeft je die verraad dan? Hij die op de borst van de heer Jezus viel. Oh, wat zal die kostelijke liefde in je dier hebben? En dan bedoel ik het niet uitwendig, want dat zou natuurlijker zijn, maar ook geestelijk. Ja, die Johannes wist wel wat hij schreef in zijn zendbrief, zijn, zijn liefde noopt tot tweede liefde. Hij bedoelde niet de liefde die hem hart uitgestort is, die noopt tot tweede liefde, hè? maar hij bedoelde de liefde van Christus, die in de middel die noopt tot tweede liefde. Dat bedoelde hij. Hij wordt genaamd apoppenbeliefd. Zou dit dan nu, dus nu hij in... Zou een schatteltje dan oud geworden is, op het eiland dacht dat hij bij God hemel, heen was dat geblieft. Daar zit hij te de verheerlijke man. In zijn eind gerecht op het witte paard zijn er eeuwige overwinnen. Zou die Johanna niet met een verwondering voor God geduld zijn geweest. Hij heeft zo dit gedacht, toen de heer Jezus ging leiden en sterven, dat verloren was. Want oude discipelen vluchten hem verlaat. Ja, dat volk van God, dat denkt vaak. Voor de wereld, voor die mensen kan het nog wel een doen, maar voor mij niet meer, Voor mijn kant ja, niet meer. En hoe dieper dat ze ontdekt wordt, Hoe onmogelijk dat het wordt om zalig te worden. En tegenwoordig heb ik het maar over de mogelijkheid van zalig worden. Wat doe je dan nou mij als God je niet tot de zaligheid brengt? Met een wetenschappelijke mogelijkheid. Daar heb ik niks van mee. Maar als je zalig maakt het er openbaar, dan is het niet alleen mogelijk, maar dan geloof ik het vast dat het zalig wordt. Dan zeggen ze niet alleen, hij is als een volk zalig, maar, maar geloof dat je erbij was. Oh, daar moet je achter op geven. Of God en Heilige Geestje erbij gaat. Niet dat jij erbij hebt, meneer. Maar of God en Heilige Geestje erbij gaat. Deer gekomen zijn, dus zal mij verheerlijk. En wat kennen we er dus van mensen van die getrouwheid van de meepelhaar? Wat kom je dan als een ontrouw mens En zal al God volk en knechten wel zeggen, oh God, wat ben ik ontrouw? Met mijn beste bedoelingen, niks als ontrouw en zonde. Maar uw werk, zegt Habakkuk, al dat in het leven, of die zei, dat van het mijne maar dood gaan. Uw werk, wat God door Habakkuk gedaan als dat maar in het En wat kennen we er is van? Dat hij het woord Gods is en woord krijgt. En is ook waakzaam. Hij gaat voor niemand op tijd. Al zochten de Joden hem te doen. Hij was niet vluchtende. Hij hun handen kon het niet krijgen. En wat was de oorzaak? Zijn uren was nog niet gekomen. En toen zijn uren gekomen was, de klups- de heer Jezus niet weg Nee, indien gij dan mij zoekt, laat dan deze heen gaan. Oh, die borg die wordt gebonden en gevangen en, en te dood gebracht om zijn volk voor eeuwig in de vrijheid te zetten. Dat dan ook wat voor in de duur mag zijn, mensen. Ik hoop dat je zo'n vakantie mag hebben. En hij dubbele rug. Als je nou vakantie mag houden, een rustig plaatsje en nog eens een kostelijk boek bij je mag hebben. En dat is in lezen, maar God past het nou eens toe, mensen. Dan kom je vast aan de terug en toe, gaan Dan zou je vast wel eens leren bestaan. Hij wandelde af met aardig Zo gaat het nou, hoor. Zij zullen lopen en die moeder worden. Ze zullen wandelen en die maat worden. Hoe vermoeid heb je dan bent. Dat? dat met preken zo, dat met lopen zo. Als God je de kracht van de genade in je ziel geeft en ben je vermoeidig kwijt. Je kan wel eens vermoeid naar je legers toe gaan stellen, dat je zo vermoeid bent, en zijn nou dan ben ik ook wel eens aan vakantie doen, maar dan kan ik met je, mee. ik ben gewoon op knappen toe. Dat gebeurt wel eens, voordat je een kwal hebt, dan denk je nou knappe kap. en dan ga je naar je legers toe, en God komt er en ben aan allemaal kwijt. Vakantie is eigenlijk rust houden, hè? en de meeste mensen komen doodvermoeid terug. En ik gun ze rust. En weet je welke? Ten eerste, voor je lichaam moet hij een zal zijn om straks je werk te maken doen. Wat je geroepen bent. En ten tweede, gun ik je nog een zielerust ook. Dat is de rust des geloof in de middelaar. En nog een andere rust. Als je straks gaat sterven zeg. en men is niet weten geboren hè, dan kom je in de Neverhongers. Maar wat ik je nou toegeef, ik kijk je niet even. Dat God je die rust in de middelen doet bekomen. Om in God te rusten. In God zegt een dichter is mijn ziel verruktgesteld. Oh, dan denk ik dat ik midden onder je werk al wel eens vakantie zal hebben. Ik heb wel eens haast, ik had En een dag was me zo op. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leven op mijn genaagd. En ik heb een man gekend. Hij woonde in Lexmond. Oud, geoefend kind van wat arm gemaakt was. Hij moest graf maaien. De machine had hij niet, daar had geen geld voor. Met de zijde kon hij niet, maar hij was ziek. Dat de grip. En een ander huur en betaal, dat van hij ook niet, maar had hij geen geld voor. Dus, er zat niet anders op als met een ziek lichaam gaan maaien. Met de zijde De hele dag. En wat denkt die jongens heeft dit tegen? Zei ik weet niet, vertel maar. Ik heb de hele dag staan dingen aan de zij. Geloof, hij God, met van ontzettend. Hij overlaat ons. Dag aan nacht, met zijn Wat zou dat licht gemaakt hebben? Daar loopt het niet vast toe. O, als hij het aan de spits mag treden. Dat is zo'n kostelijke zaak, niet. Waar je gaat op de wereld. Maar wat de Heer niet is, dat is niet makkelijk krijgen. Dan krijg je het niet makkelijk. Alleen je rust voor je vlees, maar krijg je geen rust voor je ziel. Oh, wat een babel op de wereld. Het is gewoon babel en verwarring. En hoe meer vrije tijd ze hebben. Ik heb niks tegen vrije tijd, dat ze maar goed besteed wordt. Maar hoe meer vrijheid dat ze krijgen, hoe verwaringer dat het wordt. Zeg eens, kijk niet, de overwege. God geeft ons nog eens rust in onze ziel, mensen. Dat we nog verwaardigd mogen worden, maar rustig plaatsen. Gegeven. En dan in God gerustgesteld. Van hem onze verwachting te hebben. Neem die boodschap dan nou uit mijn hart. God mocht het toepassen. Amen. Gezegende middelaar Gods en der mens. Die dood geweest zijt, maar nu leeft tot in alle eeuwigheid. En aan de rechterhand des vaders te zit. O die rust van de werk. En toch is zij werkzaam. Want zijn ogen zijn vlammend uurs. Om zijn vijanden in de eigen arglistigheid te vangen. En om zijn kerk te bewaren in de kracht van wat door het geloof tot de zaligheid. Wel genadig verzoenen al onze zonden om Christus wil. Amen. Onze slotten zijn Psalm 1, het vierde vers. Heer, toch slaat er mensen wegen en wat er verder volgt. wordt nog bekend gemaakt dat morgenavond huisbezoek van de heren in ons leven zo plaats hebt met D van de Hater, Linden, bij G.W.J. Jager, de Kester. Aanstaande woensdagavond, dus niet eens dag, maar woensdagavond bij JG W.K.J.G.Zoog, bij L.A. Grotendorp